Met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is het debat begonnen over de aardbevingsschade door de gaswinning in Groningen. Het debat begon drie kwartier later dan gepland, omdat veel Groningers die erbij wilden zijn nog onderweg waren. De publieke tribune zit vol mensen die ontevreden zijn over de afhandeling van de schade. Die ligt stil omdat er nog steeds geen schadeprotocol is. Premier Rutte zei eerder dat dat komt door de lange kabinetsformatie, maar coalitiegenoten CDA en D66 spreken dat tegen. Steve Bannon, de voormalige topadviseur van president Trump... is opgeroepen om onder ede verklaringen af te leggen. De dagvaarding is afkomstig van speciaal aanklager Robert Mueller... die onderzoek doet naar de vermeende bemoeienis van Rusland... met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de New York Times, die zich baseert op een ingewijde... is het de eerste keer dat Mueller op deze manier informatie probeert te achterhalen... van personen die dicht bij Trump stonden tijdens de campagne. Op Schiphol zijn vrijdag twee Syriëgangers aangehouden. Het zijn een vrouw van 33 uit Ede en een man van 30 uit Amsterdam. Nadat ze in het strijdgebied waren geweest zijn ze in Turkije opgepakt. Onder begeleiding van de marechaussee zijn ze daarna naar Nederland gereisd. Tegen beide liep een internationaal aanhoudingsbevel. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Feyenoord heeft overeenstemming bereikt met Robin van Persie over een terugkeer naar de Kuip. Dat heeft directeur Jan de Jong gezegd op de nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub. Hij zei er wel meteen bij dat Van Persie er zelf nog moet uitkomen met zijn huidige club Feyenoord. Volgens kenners zal dat geen eenvoudige zaak worden. Robin van Persie kwam op zijn dertiende naar Feyenoord. Van 2002 tot 2004 speelde hij in het eerste. Het weer, vanavond en vannacht vallen er winterse buien. Vooral in het noorden en oosten kan het lokaal wit en glad worden. De minima liggen rond het vriespunt. Morgen opnieuw buien en 3 tot 6 graden. Donderdag enige tijd westerstorm. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 Jimmy Hendrix met Purple Haze. <music> Ja, lekker. Van het album Freedom. En al die diehard metalheads eh, horen niet te vergeten dat zonder mensen als Jimi Hendrix, zonder al die geweldige muzikanten uit de jaren zestig, had metal nooit bestaan bij deze. We gaan naar het album Storm Last. En ik heb het over Demo Borgir en van dat album denk ik wel mijn all-time favorite van deze Noorse black metal band. Old Luce het eerstwinend heen. Oftewel, all light has faded.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 Van Six Feet Under gaan we naar Slayer van hun album Rain in Blood is hier Criminally Insane.